met het NOS-journaal. De grote brand in Veenendaal is onder controle. Het vuur brak eind van de ochtend uit in een cacaobedrijf. Dat is volledig verwoest. De veiligheidsregio meldt dat de brand weer tot nu bezig is met het afblussen. Bij de brand kwam de eerste uren veel rook vrij... die tot in de verre omtrek te zien was. Bij Israëlische luchtaanvallen op de jemenitische hoofdstad Sanaa... zijn twee mensen omgekomen. Dat meldde de Houthis... Volgens Israël was het doelwit onder meer een militair complex... waar ook het presidentieel paleis staat. En ook zouden de aanvallen zijn gericht op energiecentrales en een brandstofopslag. De aanval volgt op een Houthi-aanval van afgelopen vrijdag. De Houthis zeggen door te willen gaan met aanvallen op Israël. Dat doen ze al twee jaar uit solidariteit met de Palestijnen in de Gazastrook. In Frankrijk is een man opgepakt voor vier moorden. Eerder deze maand werden in de rivier de Seine ten zuiden van Parijs vier lijken gevonden... Even daarvoor zag een treinreiziger een van de lichamen drijven. De man is volgens Franse media afgelopen woensdag al gearresteerd en nu aangeklaagd. Slachtoffers waren tussen de 21 en 48 jaar. In de eredivisie heeft Ajax thuis Iraklis verslagen met 2-0... dankzij goals van Berghuis en Weghorst. FC Utrecht heeft zich goed hersteld van de nederlaag van vorige week tegen Sparta. Utrecht is wonnen vanmiddag met 4-1 van Excelsior. NEC heeft ook zijn derde wedstrijd van dit seizoen gewonnen... Het werd thuis tegen NAC 3-0 en FC Twente versloeg uit Heerenveen met 2-1... en pakte zo de eerste punten van het seizoen. Het weer is zonnig en helder, er staat ook weinig wind. Het koelt af tot 5 graden vannacht. Morgen in het noorden kans op een bui en wat bewolking. In de rest van het land is het zonnig en droog. En dan wordt het 22 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Welkom bij de Van Klink tot Klank Show. En uh, ja, muziek, uh, samenstelling Hans van Klink en techniek uh, Benno Veugen. Eens even kijken Hans, ik zit al een beetje door de muziek in te praten... maar ik zal me even wat wegvederen zoals dat officieel heet. En, um, ja, wat heb je al voor ons vanavond allemaal in petto? Ja, de achtste aflevering volgens mij alweer. En daarin komen de bekende thema's terug. Maar we hangen er weer een all over thema aan vast. En dat is ja, de diepere zin van het leven. Dingen die met het leven en met de dood te maken hebben. Nou, klinkt heel dramatisch. Ja. Maar uh, er zitten ook luchtigere stukken ding, uh, tussen. Maar ja, toch wel even dingen die ons wat terugvoeren naar de essentie. En het zal in de loop van de uitzending denk ik wel duidelijk worden wat we ermee bedoelen. We gaan bijvoorbeeld beginnen met uh, onze eigen Herman Brood. Nou ja, wie kent hem niet, hè? Ja. Herman is Brood, geboren 5 november 1946 in Zwolle. Maar hij is al jaren niet meer onder ons 11 juli 2001. Sprong hij van het dak van het Hilton af. Moe van het leven. Uh... Delirium, incontinentie, epilepsie, oh ja, zo. overmatig drank en drugsgebruik. Compleet opgebrand, kan je zeggen? Ja, letterlijk, ja. ja. En, uh, de laatste beelden, de laatste maanden van uh, Hermans leven... kwam hij nog wel eens op tv en dan zag je hem uh, door Amsterdam walken met een papegaai op zijn schouder. Oh. Hij kwam nauwelijks meer uit zijn woorden. Ja. Uh, hij heeft zijn leven dubbel geleefd, denk ik. Ja. Hij uh, heeft een uh, imposante carrière in de muziek achter de rug. En uh, in het maken van prachtige kunst, als je ervan houdt. Kleurige schilderijen heeft er veel geproduceerd. Hij uh, heeft in Arnhem in de beatgroep The Moons gezeten in het begin. Later is hij naar en de Blizzards gegaan, waar hij de pianist was. Maar hij is er ook een keer uitgeknikkerd vanwege zijn verslaving. En kwam later weer een keer terug. Nou, ja. ging dat een beetje heen en weer. Later had hij zijn eigen begeleidingsband, The Wild Romans. Uh, was er nog een filmhuwelijk met Nina Hagen? Een heel bond leven. <laughs> oh ja, Nina ja. Hagen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ze dachten dat het een echt. Uh, Stel was? Uh, uh, ja. ja, dat het echt huwelijk was. Maar dat oh. was maar een of andere film. Maar, uh, ja, okay. ja, een bond leven geleid. En uh, een paar maanden voor zijn dood nam hij een nummer op. Wat na zijn dood pas is uitgebracht. En uh, ja, uh, je kunt er dan bij bedenken dat hij toch met zijn uh, aanstaande de dood in het vooruit zich daar een mooi liedje aan wilde wijden. En uh, dat is een bekend nummer, My Way. Het is ooit door de Franse zanger... Claude François uitgebracht, maar uh, veel bekender geworden van Paul Anka in 1968... en kort daarna door Frank Sinatra, uh, het nummer My Way. En uh, de, ja, waarom dan dit nummer onder dit thema? Luister goed, want je hoort de gebroken stem van Herman ja. Brood... waarin hij heel serieus en prachtig zingt dat hij het op zijn manier heeft gedaan. Ja. Herman Brood met My Way. Step along the highway Not himself then he has not to say the words he truly is in other words one who knew the record shows. i took the blows and did it my No, no, not me. De klanken van de gebroken stem van Herman Brood. En uh, ja Hans ik zat uh, net te denken we uh, hebben samen in uh, psychiatrie gezeten en, uh, en later in ons uh, beroepsleven toch wel met uh, uh, zelfmoorden uh, dat noemden wij natuurlijk suicides te maken gehad. Dus we moeten <laughs> daar denk ik toch wel een beetje voor uitkijken. Om ja. daar iets uh, uh, te gemakkelijk over praten. Uh, uh, en dat naar aanleiding natuurlijk van de zelfmoord van uh, Herman Brood. Ja, Herman Brood deed het echt op zijn manier. Ja. IOS, zoals die zingt. Maar het is even goed om erbij te benoemen dat als er een luisteraar is die ook met dat soort gedachten rondloopt, dat je er goed aan doet om het 0800 0113 te bellen. Ja. Of even te kijken op de website 113 Suicide Preventie, want onder het motto, er is altijd hoop, er is altijd hulp, uh, hoef je niet alleen met dat soort gedachten te blijven zitten. Precies, precies, precies. Nou ja, over hoop gesproken. Um, uh, dat was Nederlands hoop, dus even een, een leuk bruggetje, natuurlijk. Ja. Um, uh, ja, dit heb ik dan ingebracht. Als ik zo vrij mag zijn. Is, uh, en dat kwam me eigenlijk. Dat is wel leuk dat we elkaar inspireren. Um, dat jij had. Uh, nou, één of twee uitzendingen hiervoor hadden we. Uh, had je een. Uh, samengesteld duos. En toen kwam ik dus op het duo... Nederlands hoop van Frick de Jonge en Bram van Meulen. En toen moest ik eigenlijk... aan, uh, aan dit nummer de denken. Ja, ik heb het zelf maar genoemd. Uren waarin niets gebeurt. Uh, maar... Heb jij er nog wat meer over kunnen vinden? Nou ja, in ieder geval het duo Bram en Freek. Goed om ze nog even te noemen. Bram Vermeulen, het muzikale genie. En Freek, de jongen vooral van de teksten. Nou, Bram leeft al lang niet meer. En hebben in een van de voorgaande uitzendingen ook gememoreerd. Freek is er nog steeds op hoge leeftijd. Is hij ook ja. nog actief? Maar als uh, Nederlands hoop in bange dagen waren ze vooral in de 70 er jaren actief. We gaan zelfs naar twee nummers van ze luisteren. Het tweede nummer zal ik straks even apart aankondigen. En dan ja. kun je zien dat dat nog steeds actueel is. En het nummer dat jij hebt ingebracht ten eerste is een verschrikkelijk mooi nummer. Een rustig nummer, een heel melancholisch nummer. En de kern is eigenlijk dat het om eenzaamheid gaat, denk ik. Het, het is bijna als een gedicht in de muziek hè, van wat haal je eruit. Maar het is een heel mooi en serieus nummer. En, ik zou zeggen, gooi hem maar in. Sluit ik mijn oren? Ja, dan hoor ik helemaal niks meer. Hier is niets gebeurd. Geven zit hij thuis de tijd te doden, speelt Monopoly, Poker en Patience. Hij de mode hij pakt een tientje want wat heeft hij aan een kans Zo Tijd uh, dat ik uh, bij de ambulance dienst nog. Uh, het was uh, zo tekort op personeel dat we zes dagen in de week werkten. Dat is gewoon 40, 50 man. Dat, dat ging maar door, natuurlijk. En dat was. Um, ja, dat, daardoor heeft het mij, denk ik, uh, is me er altijd bijgebleven. Ja, mooi. En uh, ik heb ik wel eens over gedichten in de muziek? En ik moet aan de tekstregels denken uit een lied van ruim 30 jaar later: Het regent zon De Regens, zonne Stralen van Acta en de Murk. Ja. En daar zit een passage in. En van al zijn jongens dromen was alleen het oud worden gehaald. Daar moest ik ook aan, aan denken. Mm. Ja, wat, je bent een beetje re, uh, retrospectief aan het kijken. Ja, wat heb ik er nou van gebakken eigenlijk. Ja, ja, Dat, ja, ja, ja. komt ook in dit lied voor. Ja. We blijven nog even bij dit duo. Heel kenmerkend. Hè? Het zijn misschien niet de allerbeste zangers van Nederland. Maar die twee stemmen samen. Daar ja. ja, maak ik gewoon indruk. En die en, en, tekst gewoon ook. Hè? Hoe ja. kom je erop. Het is uh, het, het, het, het, het geniaal vind ja. ik. Het, en een uh, grappige kwinkslag er ja, af en toe tussen door het ja, ja. cabaret. Maar er zit ook een hele serieuze ondertoon in. En dan is in het volgende lied misschien nog wel meer. Dat is uit de show Ingenaaid en Gebonden. Dat gaat afzakelijk over, over boeken. Maar er zit een nummer in dat heet Vogelvrij. En dat gaat over een, een jonge dame die uh, heeft moeten besluiten naar de abortuskliniek te gaan. Maar uh, voelt zich erg bekeken en beoordeeld. Nou ja, we zijn ruim 50 jaar verder in de tijd. En als je hier uh, 300 meter verderop uh, gaat kijken... dan gaan ja. er nog mensen uh, anderen te beïnvloeden... Ja. Onder, in de naam van God om vooral die stap niet te zetten. En Iedereen moet uh, voor zich weten wat hij daarmee doet. Maar ik geloof dat het nooit een eenvoudige keuze is. En dat komt in dit nummer, nummer vogelvrij, vrij behoorlijk goed tot uitdrukking. Toch altijd even gelachen. Want... Ja, hoe moet je een nummer stoppen hè? heb je gewoon oplossing voor gevonden. Ja geweldig. Ja, dat is... Uh, zien het allemaal maar, hè? Dat ja, precies. <laughs> nou, en uh, eventjes lekker voor de variatie, want ja. daar slagen wij altijd wel in. Gaan we nu uh, even de grens over. En een heel kort nummertje. Wel van een wereldband. Vaker in ons programma te horen. Jethro Tull. Ja. Engelse band. Wereldberoemd. Van het nummer Boeré met uh, From en Ian Anderson op dwarsfluit. Wat hij op één been staat te bespelen. Dat is een handelsmerk oh. van hem. Niemand weet waarom, maar dat, dat is hoe hij het <laughs> doet. Hij doet er ooit van, hè. Ja, hij er even, nou, ja, ja, ja. Jij weet waarom mijn oeie op één been staat. Nee, ja, geen idee. Als hij ze allebei intrekt, valt hij op zijn bek. Ja. maar dat heeft En het van ook... hoog, hè. Want... Ja. <laughs> en uh, uh, uh, Jethro Tull heeft grote, bombastische nummers gemaakt. Ze spelen nog steeds, ze zijn er nog steeds. Maar uh, waar we naar gaan luisteren, een heel kort nummertje uit... Uh, LP Living in the Past in 1972. En waarom dit nummertje eigenlijk voor jou en mij. Als we het over het leven hebben, hebben we het ook over de zorg. ons, ons werk in de psychiatrie. En het nummer heet Nervsy. En het is een heel troostrijk kort liedje van iemand die in een ziekenhuis ligt en blij is dat er een zuster langskomt. Nervsy. This next one is a homegrown thing. One of Jethro Tull's shortest songs ever. Made slightly longer only by Martin Barr's guitar solo. Which was not on the original back in 1970. When we recorded this, this is a piece of music which features dueling Glockenspiels, if I'm not mistaken. No, only one Glockenspiel. Imagine the second Glockenspiel. But listen to David Goodyear play Glockenspiel number one and only. This is called Nursing. Voor Jitro Toenle met Nursi. Ja, nou kunnen we dat, dat gaat dus over een zustertje. Ja. Die wordt, uh, nou, de hemel ingeprezen, zo'n beetje. Ja, en toen is ze my fever for a while. Nou ja, ja, ja. ja, ja. Mooi, hè? dan moet ik even aan iemand denken. Zullen we maar even noemen? Ja, maar ja, ja. ja het is een aan of... luisteraars. Maria Dirkswager, Al van der Rijn. Houdverpleegkundige ja. en tot op de dag van vandaag uh, cliëntenbelangenvertegenwoordiger. Uh, doet heel veel goed werk in Alven. Dus eigenlijk is dit nummer voor haar bestemd. Zo is dat. En een vaste luisteraar van uh, dit programma van klink tot klank. Laat het, is... het maar even gezegd zijn. Zo is dat. Zo we vliegen heen en weer in ja. de tijd. Uh, Bad Heart, we hebben vaker in ons programma gehad. Geweldige zangeres, Los Angeles, Amerika. Uh, Waarom dit nummer? We gaan luisteren naar nummer Leave the Light On. En dat heeft zij geschreven naar aanleiding van haar eigen heroïneverslaving. Oh. En de altijd durende angst dat dat weer mis zal gaan. Er zit een mooie tekstregel in. I had my luck with the dirty ace. Dat wil ze zeggen een, een kaart. Een ace. Een, een speelkaart waarmee ze de heroïne versneed. En, uh, oh ja. Yeah. Ja, in het lied vertelt ze dus van haar leven als verslaafde en hoe ze dat heeft overwonnen. Maar dat er altijd een angst blijft heersen dat het weer mis zal gaan. Worden after her birthday, trouwens, but the number it leave the light on. So this next song was um one of the first songs I wrote after I had really a collapse in my late 20s. I think I was trying so hard for so long to be something else because I didn't think that who I was, was near good enough for anything. And I got real caught up in a lot of a lot of bad stuff and I was going down. And then um I, I was going to cry when I talk about this because I always cry when I talk about Scott, you know? He is my savior. And he came in there, man, and in a lot of psych wards and a lot of rehabs, and he was there and he rocked me to sleep. And and he's just been a wonderful man. And and I really thought that I shouldn't even do this anymore. And it, I felt like I crapped all over everything God gave me and I didn't deserve it. And, um,. I don't know, one day I woke up and I called my manager, my beautiful manager David, who's been with me for 25 years almost, and I just said, you know, hey man, is it okay if we maybe try it again, you know, and he's like, absolutely, I got your back, I'm, I'm there with you, so I want to um, dedicate this song to my manager David, who's been with me for so long, how much I love him, and my husband, Scott, I still leave that light on. Oh, oh, oh. Ja, en dan draait de camera weg van de piano en van Beth Hart... en dan zie je me toch een zaal. En dan denk je, ja. Je mag dan wel angst hebben om terug te vallen in je drugsgebruik, maar je hebt absoluut geen angst op voor een gigantische hal met mensen op te treden. En dat, dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Ja, dit, dat je, je, je, je, heb je eigenlijk allerlei verschillende soorten angst? Ja, verschillende soorten angst. En als we het eerst even koppelen aan verslaving waar het in dit lied over gaat. Ja. Het is waar, wat je zegt van Beth Hart. heeft twee jaar geleden nog in zich gestaan. En dan begint het optreden dat ze achter in de zaal zingend begint en door het publiek heen naar het podium wandelt. Ook nog, okay. Die angst uh, geldt voor haar niet. Nee. Maar uh, angst is heel erg leidend hè, in je leven. Uh, angst is een van de sterkste motieven om iets wel of iets niet te doen. Uh, uh, er is geen onaangenamere emotie dan angst. Nou. En, uh, uh, Het vreet ook aan je. Hè. Het is een sluitboordenaar, zeggen ze wel. Hè? Absoluut. Ja. Ja. En Eigenlijk kun je heel veel verslavingen terugvoeren naar het bezweren van die angst. En er zijn misschien gradaties aan te geven in verslaving... maar in, in wezen is drankverslaving of cocaïneverslaving of verabineverslaving... het is allemaal hetzelfde lakende pak. Het is ja, ja. angst bezweren, mm. maar... Er kunnen in het gebruik ook heel angstigmakende dingen ontstaan. Of bij het onthouden, het stoppen ervan. En dat is wel heel kenmerkend dat je bijvoorbeeld bij het uh, stoppen van LSD hele angstige visioenen kunt krijgen. Bij het stoppen van heel langdurig ernstig drankgebruik kun je het besef krijgen dat er allemaal beestjes door je lijf en door je mond en door je huid kruipen. Mm. Uh, allemaal gekke Schakel. gewaarwordingen. Ja. Dat maakt een soort cirkel rond. van je hebt het middel nodig om de angst te bezweren. maar er is ook angst om het. ermee te stoppen. Ja. En, um, of er niet aan te beginnen. Als je, dit zoals, als, als je bijvoorbeeld. Uh, uh, nou, gestopt bent uh, met, met drinken. dat je dan inderdaad. Wat je, wa, uh, voordat dit nummer werd gedraaid. dat je steeds bang bent om weer te gaan drinken. Precies. Ik uh, zal zijn naam niet noemen. maar ik heb ooit een buurman gehad. die uh, zei letterlijk. Ik ben een niet-drinkende alcoholist. En hij stond al 26 jaar droog. Maar hij zei: iedere dag is het een gevecht. Als ik een flesje zie staan, dan zie ik geen flesje staan. Maar dan zie ik een fles, zo groot als een fletgebouw, die lonkt en trekt. Ja. En dat gaat nooit helemaal over. Ja, ja, ja. Maar hoe kan zo iemand dan eigenlijk nog uh, zich, zich ontspannen in het leven? Want dat lijkt me toch wel een dingetje. Ja, nou ja er zijn verschillende theorieën over. Hè. Je hebt een soort gelukshormonen nodig: dopamine, die ja. je uit middelen kunt halen. Maar die, als je erin slaagt om die ook uit andere mm <laughs> activiteiten te halen. Hardlopen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld inderdaad sporten, hardlopen of de natuur ingaan. Oh ja. of een bepaalde meditatievormen moet allemaal een beetje bij je passen natuurlijk. Ja, ja niets menselijks is ons vreemd en uh, dat geldt misschien al voor iedereen. Het blijft altijd een klein beetje op de loer liggen. En ja, ja het hedendaagse leven uh, eist ook best veel van mensen. Dus Zeker. De, de spanning is, uh, kan onaangenaam zijn en uh, dan is het prettig om naar middelen te kunnen grijpen die dat weer even bezweren. Ja. Dus een groot kenmerk, een groot probleem van deze tijd. Ja, ja. Goed, wij gaan uh, verder. Uh, en dan gaan we het over natuurlijk onze vaste gast... in dit programma van Kling tot Klank. En dat is Marco Thomas met Alles met jou. Alles met jou. Met jou wil ik nog altijd wakker worden. In onbekende steden. Zonlicht anders in kamers binnen zien vallen dan thuis. Nieuwe geuren ontdekken op drukke markten in verre landen. Onbekend snoep proeven. Levenskracht delen met kinderen... die gillend met elkaar spelen op kleurige pleinen. Onuitspreekbare recepten laten bereiden... door forse kokinnen met wit schort en mollige handen... die later met een brede glimlach door een kralengordijn gordijn... het Aftandse restaurant komen binnenstappen... Op jacht naar vette complimenten. Dronken worden van kleine glaasjes met geniepig sap... die de lokale kerels stoer achterover tikken... en met een klap op de kale vierkante houten tafel zetten. Ah! Met hen verzuchten, terwijl jij hoofdschuddend wijs naar me kijkt. Ik weet dat je ons thuis wil brengen. Zwalkend, onzinpratend in de schemer door straten die me onbekend lijken. Jij hebt de weg onthouden, zoals altijd. Op de rand van het bed help je me uitkleden. Je kust me, zus mijn slappe excuses... en legt me als een weerloos groot kind te slapen. Die daar. Je vouwt mijn nieuwe koele linnenbroek op... en zet de gemakkelijke scho goede schoenen... die ik van de week met jou heb gekocht, in de hoek zodat ik, morgen in de morgen, niet mijn dunner wordende nek breek... als ik volkomen surf de gordijnen open. Glimmende leien of daken en bakstenen, schoorstenen in de verte. Je glimlacht om mijn verfomfaaide, slome kop en bloeddoorlopen ogen. Ja, ik ben jouw geniale idioot. Vrouwen zijn moeders en mannen zijn kinderen. We doorzien onze rol... Niets is echt dan onze lol en liefde. Spelen verstoppertje om gevonden te worden. Express zoek je langer. Mijn glimlach is belangrijker voor je... dan het winnen van dit oeroude spel. Ik maak ons zo ontbijt... maar kruip eerst nog even naast je. En voel de nieuwe dag al volop tot leven komen... in je heerlijk lijf. Het mijn jaren zo trouw toevertrouwd... goddelijke wonder. Mijn dame... Mijn vriend, mijn lief, mijn vuurwerk tot de dood ons Nou, dat is ook een... Uh prachtig gedicht weer van, uh, van onze Marco. Ja, en ook weer toepasselijk. En dat doet mij ergens aan denken. Ja. Je zei, uh, van het glas dat een, een klap op tafel wordt ja. neergezet. Ja. Ik kom nog heel even terug op onze dialoog van uh, een paar minuten geleden. Er is ooit een theorie ontwikkeld de cirkels van Van Dijk en die geeft aan er is een uh, lichamelijke afhankelijkheid van een middel. Er is een geestelijke afhankelijkheid van middel. die hersenen gaan er anders door werken, mm -hmm. door dat middel. Okay. En er is een sociale afhankelijkheid van het middel. En die vier dingen bij elkaar, die versterken een verslaving enorm. En met name dat sociale, hè, dat hoort er soms bij. Als het, het over drank gebruiken. Ja, ja, ja, ja. dat zit al dik in deze maken. maatschappij. Ja. Ja, ja, precies. Dus uh, het is niet makkelijk om niet verslaafd te zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, we gaan een hele andere kant op. Ja, toch maar weer even naar de muziek. Hè. En wat we vaker zeggen, muziek om naar te kijken, zoek de clip er ja. absoluut een keer bij op. We gaan oh, luisteren oh. naar Michael Jackson, de jongste teller uit de, uh, het gezin waar de Jackson 5 uit voorkwam. Als twaalfjarig jong had hij al een wereldhit op zijn naam staan. Uh, ben, een uh, lied gemaakt voor een film over een rat. Uh, de jaren tachtig was hij uh, het grootste popidol ter wereld, kunnen we zeggen. Het uh, album Thriller is het best verko uh, verkochte album alle tijden. We gaan zo meteen even luisteren naar uh, het nummer The Earth Song. Een uh, snoeihard pleidooi om zorgvuldiger met de wereld om te gaan. Nou, iedereen weet dat Michael Jackson niet meer onder ons is. Hij is in 2009 over leden, maar zijn muziek uh, bestaat nog steeds wereldwijd. Bombastisch groot nummer, prachtig clippen bij Michael Jackson met The Earth Song. Denkt er aan ons en uh, wie zorgt er voor ons? En uh, het volk wordt eigenlijk toch al bij een heleboel landen door de leiders in de steek gelaten. Ja, omdat ze zo nodig bommen naar elkaar moeten gooien. Ja, en de natuur moeten uitputten en de ja. land leeg roven. Ja. Voor het rotgeld. Het van meneer Michael Jackson. Die overigens zelf oh, hadden goed ze slappe was had met dat... Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, daar kon hij ook niks in doen. Want ze platen werden goed verkocht. Dat kwam zelf binnen, ja. ja. En uh, aan contrasten geen gebrek in dit programma. Maar dat maakt het juist zo leuk. We gaan naar heel iets anders luisteren. Het nummer naar, waar we naar gaan luisteren doet een beetje denken aan het startnummer van dit programma. Johnny maar, Kess, hè? Heb ja, het het over ja. Johnny Kess. En, ja. Een beetje de stijl van My Way van Herman Broodselst dat gehoord hebben. Ja. Johnny Cash leefde van 1932 tot uh, 2003. Hij is dus nog niet eens zo heel erg oud geworden. 71. Maar als je zijn ja. stem hoort, dan denk je dat je een man van 100. En als je hem uh, ziet. En als je hem ziet. Ja, hij nou, wel uh, 90. Ja, hij was een... Uh, ja, precies. Hij was een invloedrijke countryzanger. De Man in Black wordt hij ook wel genoemd. Hij heeft prachtige muziek gemaakt. Uh, als je ervan houdt, maar was wel leidend in Amerika daarin. Uh, maar hij leed aan autonome neuropathie veroorzaakt door diabetes. En hij werd. Oh, okay. Erg snel kwetsbaar en breekbaar. En ook hij kon niet van bepaalde middelen afblijven. Dus dat uh, helpt ook niet heel erg. En niet heel lang voor zijn overlijden brengt hij het nummer Heurt uit. En nou, dat is een typisch nummer wat we in het begin ook zeiden. Hmm. Alsof je voor voelt dat het einde ja. nadert. En dat gaan we nu horen. Ja. Self today to see if I still feel I focus. Het eerste uur zit er alweer op, en dan zijn onze filosofische momenten, en uh, dat kan verkeren. We gaan, uh, ja, oh, we gaan zo naar uh, het nieuws. En tot die tijd, als het goed is, heb ik. Uh, ik hoor oh, wacht even, hier is mijn. Uh, ik wilde wat zeegeluiden opzetten. Maar... Oh nee, dat is een andere album. Uh... Zo dan.